7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Overname van TNT Express bijna rond. Meer woningcorporaties in problemen door financiële producten... en Scheveningse pier te koop. De Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt TNT Express over. Dat meldde de Financial Times in het Amerikaanse persbureau Bloomberg... op basis van bronnen. Er wordt al een tijd gesproken over de overname, die nu dus rond zou zijn. UPS zou ongeveer 5 miljard euro voor TNT Express betalen. De prijs van een aandeel wordt waarschijnlijk 9,50 euro. En dat is 15 cent meer dan de slotstand van afgelopen vrijdag. Volgens de Financial Times en Bloomberg wordt het deal mogelijk vandaag al bekendgemaakt. Het winstgevende pakketbedrijf TNT Express is vorig jaar afgesplitst van de postactiviteit van het voormalige TNT. UPS is de grootste pakjesbezorger ter wereld en wil de TNT al langer inlijven. Zeker 15 woningcorporaties zijn in problemen gekomen door de inzet van riskante financiële producten. Ze hebben daar samen bijna 300 miljoen euro voor moeten uittrekken. Zo blijkt uit een inventarisatie van de NOS. De problemen lijken op die van de Rotterdamse corporatie Vestia. Die corporatie heeft anderhalf miljard euro in onderpand moeten geven aan banken vanwege financiële problemen. Door de extreem lage rente eist de bank een extra onderpand voor ingewikkelde financiële producten. Zo heeft de corporatie Portaal uit Baren 99 miljoen euro apart moeten zetten en de stichting Mooiland uit Ede 61 miljoen. Alle woningcorporaties zeggen dat ze op dit moment in staat zijn om de extra lasten op te vangen. In Damascus zijn afgelopen nacht gevechten uitgebroken tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Dat hebben ooggetuigen van het, op de, via de telefoon tegen het Britse persbureau Reuters gezegd. De berichten zijn nog niet bevestigd en er is niets bekend over mogelijke slachtoffers. Volgens de ooggetuigen was in de wijk Almetsen het geluid van zware machinegeweren en raketwerpers te horen. Veiligheidstroepen blokkeerden verschillende wegen en ze deden de straatverlichting uit, zeiden ze. Almetsen is een van de zwaarst beveiligde wijken van Damascus. Er zijn diverse legereenheden gestationeerd, omdat er in de wijk grote anti-regeringsprotesten zijn geweest. De Scheveningse pier van de familie van der Valk wordt verkocht. Al twintig jaar is het karakteristieke bouwwerk in handen van de Horeca-familie, Maar volgens de Telegraaf gaat de pier nu in de verkoop. Eind vorig jaar werd bekend dat er geen geld meer in werd geïnvesteerd in het evenementencomplex. En in september werd een deel van de Scheveningse pier verwoest door een felle brand. De Rotterdamse onderwijshouder De Jonge vindt dat jongeren zonder diploma tot hun 23ste verplicht naar school moeten, zelfs als ze een baan hebben. In het AD zegt De Jonge dat deze kansarme groep een groot, te groot risico loopt om werkloos of crimineel te worden. Volgens De Jonge is 80 van de voortijdige schoolverlaters in Rotterdam ouder dan 18. Nu is het juridisch nog onmogelijk om deze groep te verplichten naar school te gaan. De CDA-wethouder stuurt vandaag een brief over de kwestie... naar onderwijsminister Van Bijsterveld. In de race voor het Republikeinse presidentskandidaatstap... heeft Mitt Romney de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen. Met meer dan de helft van de stemmen geteld... krijgt de oud-gouverneur van Massachusetts... ruim 80 procent van de stemmen op het eiland. Zijn rival Rick Santorum kwam uit op ongeveer 8 procent. Door zijn overwinning in Puerto Rico... kan Romney waarschijnlijk 20 gedelegeerden aan zijn totaal toevoegen. De voorverkiezingen bepalen welke republikein het bij de Amerikaanse presidentsverkiezing in november mag opnemen tegen president Obama. In België is ophef ontstaan nadat een aantal kerkdiensten is verstoord waar stil werd gestaan bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland. In Lommel stond een groepje mensen tijdens de zondagsmis op en riep in het Duits dat het ongeluk een straf van God is geweest. In Heverlee, Aarschot en Leuven vonden soortgelijke incidenten plaats. Dirk de Gent, de deken van Leuven, zei dat, de secte, dat secteleden misbruik proberen te maken van de situatie. Volgens hem riepen ze dat de kerk abortus heeft toegelaten en dat daarom het ongeluk is gebeurd. De Gent heeft contact opgenomen met de Belgische politie. Bij de presidentsverkiezing in Oost-Timor... heeft zittend president Ramos Horta zijn nederlaag erkend. Met meer dan 80 van de stemmen geteld... staat hij derde van de twaalf kandidaten. De populairste twee plaatsen zich voor de tweede ronde volgende maand. De oppositieleider Guterres staat in de voorlopige uitslag aan kop... gevolgd door oud-legerleider Ruak. Oud-vrijheidsstrijder Ramos Horta won in 1996 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij doet aan de verkiezingen ook persoonlijke titel mee... De twee andere favorieten hebben wel de steun van de belangrijkste politieke partijen. Volgens waarnemers zijn de verkiezingen in Oost-Timor rustig verlopen. Dan nog het weer. Eerst kans op mist. Verder veel zon en het wordt 10 of 11 graden. Ook morgen zonnig en wat zachter. 13 of 14 graden. En ook de rest van de week blijft het rustig lenteweer... met temperaturen tussen 13 en 17 graden bij verkeersinformatie In het midden en zuiden van het land komen misbanken voor... en vanwege die misbanken is een aantal spitstroken dicht op dit moment. De meeste files staan verder in, rond Rotterdam en Arnhem. opvallende file staat op de A12 Duitse grens richting Utrecht... 6 kilometer tussen Duiven en Arnhem-Noord. De spitstrook op de A50 Os richting Arnhem is dicht tussen Knoopend Eewijk en Knoopend Valburg... en daarom staat er een file op de A73, maar is bracht richting Nijmegen... van drie kilometer tussen Knoopend Neerbos en Knoopend Eewijk. Freek, ik tel één, twee ontslagzaken en nog drie juridische kwesties die haast hebben. Wat gaan we doen?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 Tim liet een traan op de Russische tv, maar op Facebook, Twitter en YouTube... barstte een waard tegenoffensief los dat duizenden mensen op de been bracht. Een verbijsterend en hilarisch verslag over de strijd tussen oude en nieuwe media in Rusland. Vanavond in tegenlicht rond 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Het NOS Radio -in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Gaat het na jaren praten nu dan toch gebeuren? De Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt volgens verschillende... Amerikaanse media TNT Express over. Straks het laatste nieuws. Nu eerst naar de ophef over een deal met kroongetuigen... in het liquidatieproces. Want Peter Laes krijgt 1,4 miljoen euro voor zijn verklaringen in het liquidatieproces. Laes is kroongetuige en het Openbaar Ministerie zou hem daarvoor betalen. Dat geld zou Laes onder andere willen gebruiken voor zijn eigen beveiliging en het starten van een bedrijf. Sander Jansen is advocaat van Jesse R, een van de verdachten in dat liquidatieproces. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, straks om half tien gaat dat proces in de bunker in Osdorpen verder. Ik kan me voorstellen dat u eerst helderheid over dat geld wilt hebben. Wat, wat gaat u straks doen in de rechtszaal? Nou, het is zo dat wij natuurlijk al vanaf de start van het proces in 2009 steeds gevraagd hebben... om duidelijkheid te krijgen over wat er nu betaald wordt en onder welke voorwaarden. En dat is steeds een beetje afgehouden en er is informatie verstrekt die achteraf niet juist blijkt te zijn. Dus ik wil nu eerst van het Openbaar Ministerie eens horen hoe het precies zit. En als het Openbaar Ministerie dat niet zelf wil zeggen, dan zal ik de rechtbank vragen daar opdracht toe te geven. Zou het kunnen zijn dat hier, uh, meneer Jansen, niet sprake is van een beloning, maar uh, voor een... Over een vergoeding van kosten. Want Daar zit het dan volgens mij in. Of het wel of niet mag. Nou, of het, of het daarin zit, dat is nog een beetje de vraag. Dat is wel het standpunt dat het Openbaar Ministerie steeds inneemt. En ook nu ongetwijfeld zal gaan innemen. Dat ze zeggen, nee, dit is niet wat we, waar we hem mee belonen voor zijn verklaringen. Dit is wat nodig is om zijn veiligheid te garanderen. Hoe ziet u dat? Nou, ik zie dat heel anders. Omdat Lacerbe zelf steeds gezegd heeft, heel duidelijk in al zijn verklaringen. Dat het voor hem helemaal niet twee gescheiden dingen zijn. Dat hij van tevoren duidelijkheid heeft bedongen over wat hij kon verwachten van de staat nadat hij klaar zou zijn met zijn straf. Die daar ook kennelijk financiële eisen heeft neergelegd. Mm -hmm. En dat hij op basis van de toezeggingen die toen gedaan zijn... begonnen is met het zijn van kroongetuigen. Dus hij legt die koppeling zelf heel nadrukkelijk. En daarnaast is het natuurlijk zo dat het niet meer vol te houden is dat wanneer... Een getuige in ruil van zijn verklaringen dit soort bedragen mag gaan ontvangen. Dat dat geen beloning is. Nu vraagt u om opheldering, maar zult u die wel krijgen? Want uh, er is een deal met het ge team getuigenbescherming onder andere. Dat is gewoon niet openbaar. Uh, komt u het wel te weten? Ja, dat is, dat, dat is zeker de vraag. Tot nu toe zijn we het niet te weten gekomen, althans tot gisteravond. Uh, omdat het Openbaar Ministerie categorisch geweigerd heeft die openheid van zaken te geven... en de rechtbank op nu toe gezegd heeft. We uh, hebben geen aanleiding om te vermoeden dat daar toezeggingen zijn gedaan... of dat er afspraken zijn gemaakt die buiten de kaders vallen. Want ook de rechters weten dit officieel niet? Nee, nee de rechters weten dit naar mijn overtuiging niet. Uh, maar het is ook wel zo dat het natuurlijk eerder in de berichtgeving naar buiten is gekomen... dat het om grote bedragen zou gaan, zelfs een miljoen is al eens genoemd, het programma NOVA... En toen is door het openbaar ministerie nogal stellig gezegd... daar is geen sprake van, dat soort bedragen zijn helemaal niet aan de orde. En dat, zijn een, dat is een van de dingen waar toch nu echt het openbaar ministerie... wel eens moet gaan uitleggen hoe, dat, hoe het kan dat ze dat toen gezegd hebben. Terwijl maar nu blijkt dat het wel degelijk zo is. Zou het kunnen zijn dat uh, officier destijds met die wind... die in de rechtszaal de deal ontkende, het niet wist... dat dat twee gescheiden trajecten zijn? Nou, nou, de officier van justitie die, uh, die zegt dat het twee trajecten zijn. Het zou misschien wel kunnen dat zij de precieze inhoud van dat uh, getuigenbeschermingstraject niet wist. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd neemt zij wel als openbaar ministerie in de rechtbank heel sterk standpunt in. En zegt, dit is wel het geval, dat is niet het geval, dit soort bedragen zijn helemaal niet aan de orde. Het is volstrekt onjuist dergelijke uitlating. En dan wek je de suggestie dat je in ieder geval voldoende geïnformeerd bent om dat soort mededelingen te doen. Mm. Meneer Jansen, wat zou het kunnen betekenen voor de strafzaak? Nou, en daarvoor is het nog echt een beetje vroeg. De strafzaak gaat nu in eerste instantie gewoon verder. Wij vinden als verdediging dat op dit punt gewoon helderheid moet komen. Dit is nu de eerste keer dat die nieuwe regeling wordt toegepast, die kroongetuigeregeling. Er is destijds in de, in de Eerste en Tweede Kamer ontzettend veel discussie gevoerd. Juist op dit punt moet je dat wel willen, hoe zit het met die beloningen? En meteen de eerste keer gebeurt dat dit. En wij vinden echt dat daar nu, voordat de zaak naar een, naar een afronding gaat... en voordat de zaak naar een requisiteur naar een, naar een pleidooi gaat dat er echt op tafel moet komen, wat is er nu met die man afgesproken... wat krijgt hij wel en wat krijgt hij niet. Sander Jansen, advocaat van Jesse R, een van de verdachten, dus in het liquidatieproces. Hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja. Door naar Syrië, want in Damascus zijn gevechten uitgebroken... tussen het regeringsleger en het Vrije Syrische leger, dat zeggen getuigen. Datzelfde Vrije Syrische leger, dat zegt de burgerbevolking te beschermen... zou zich ook schuldig maken aan kidnapping, marteling en executies... Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft dat verklaard tegenover de NOS. In een open brief die vandaag in de New York Times verschijnt, roept de organisatie de Syrische oppositie op om de mensenrechten schendingen onmiddellijk te stoppen. We have received reports about kidnappings, about torture in detention, you know, torture of Syrian soldiers who have been detained by the Free Syrian Army and also executions and we have been very worried about a growing number of videos on the youtube on, on youtube for example showing uh, opposition forces uh, both killing uh, executing and but also uh, strong indications that they're torturing detainees. The Ola Solvan is van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en heeft zorgwekkende berichten gekregen over dat het vrije syrische leger dat nu vecht tegen het regime van president Assad zich ook niet goed gedraagt. Hij heeft verslagen over mensen die worden gekidnapt door het vrije Syrische leger en ook executies. Those are very worrying. It is very worrying. And we don't really know the extent to, what, to which this is happening. We weten niet hoeveel er gebeurt, ja. Yeah? En wat we do know is dat. That... Het has been happening. En wat we calling op de Syrische National Council en de Free Syrische Army te doen, is to condemn these acts of violations. Die beschuldigingen komen op het moment dat in de kampen voor Syrische vluchtelingen wordt gevierd dat een jaar geleden de opstand tegen president Assad begonnen is. Maar er is heel weinig te vieren voor dat vrije Syrische leger. Ze hebben afgelopen Weken grote verliezen geleden. En nu komen daar ook nog eens keer de beschuldigingen bij van mensenrechten schendingen. Dit is de woordvoerder van het vrije Syrische leger. Hij zegt, wij martelen niet, wij kidnappen niemand. En we executeren ook niemand. Wij zijn er juist om de lokale bevolking te beschermen. De beschuldigingen van Human Rights Watch doet hij af als zwarte propaganda. Hij zegt, onze eigen soldaten hebben mensenrechtenorganisaties al zo vaak verteld over wat ons is aangedaan. Het is het regime die zich schuldig maakt aan deze schendingen. Maar toch, als de beschuldigingen waar blijken te zijn, wat moet de internationale gemeenschap... Dan doen de opstandelingen bewapenen, zoals ze zelf vragen, of toch maar niet. Human Rights Watch weet het ook niet. You know, people are making the arguments that in some situations we've seen that you know leveling the play, playing field has reduced uh, the violence that has been going on, but in many other situations we've also seen that putting more arms into a conflict will just fuel it so we don't have the right answer to this what we're saying is that. You're just not sure are you we are not sure and i have yet to meet somebody who is really sure and knows what's going to happen in the future and that's why we're saying that it all depends on uh what these forces are doing will do with the weapons and what they need to do is make sure that civilian lives are not lost het is een dilemma voor Human Rights Watch. De organisatie worstelt met de vraag of de Syrische oppositie nou bewapend moet worden. De vraag is wat de oppositie met die wapens gaat doen. De organisatie wil Human Rights Watch voor alles voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen. Je hoorde een bijdrage van Bram Vermeulen. De kalkoensector wordt nu getroffen door het vogelgriepvirus. Hoort u zo meer over de eerste verkeersinformatie bij de AWB. Erwin De Hart, Erwin met... Uh is cultuurige spitsstroken. Ja, dat klopt, want het mist uh, vooral in het midden en uh, het zuiden van het land in Brabant ook. En uh, in Gelderland in Brabant voor, vooral. Uh, het laatste wapenfeit is op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht tussen knopend Beekbergen en knopend Waterberg En daarom staat er nu 6 kilometer file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen Deventer en knopend Beekbergen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart over zeven, we gaan naar Den Haag, naar Mark Robin Visser. Die staat bij het kantoor van Oxfam Novib en dan vraag ik me af, laten ze jou wel binnen vandaag, Mark Robin? Nou, ik zou je vertellen, Lara, ik ben stiekem al even binnen geweest, ah. om te kijken hoe het, daar, hoe het daar was. Ja, waarom denk je eigenlijk dat ze omdat mij daar jij niet met een, Omdat daarna... jij met een moeilijk verhaal komt natuurlijk voor ze. Ik, nou, ik heb een beetje een moeilijk verhaal. En ik moet je eerlijk zeggen, een half uurtje geleden flapte ik er per ongeluk het woord banenmachine uit. Zo denigrerend bedoelde ik het niet. Maar het, ja, ik weet niet, het, kwam, toch, het kwam er toch uit, meneer Van der Lee. Ja, en ik vind het een uh, raar verwijt. Als je in Nederland investeert in uh, verpleegsters, in de politie, in onderwijzers. Uh, dan zijn het investeringen in onderwijs, zorg en veiligheid. Dat noem je geen banenmachine. Dus als je dat doet in andere landen. is het opeens een banenmachine? Echt flauwekul. Vond het ook geen goed woord. en ik neem het dan bij deze ook terug. Luisteraars: Tom van der Lees, directeur van Oxfam uh, Novib. Zullen we naar binnen gaan? Ja, is goed. Ja? Ben ik nog wel welkom? Zeker, Ante uiteraard. Van harte. En ook op momenten dat er niet over bezuinigingen wordt gesproken. Kijk eens aan. Nee, maar het is ook niet voor het eerst dat ik hier binnenkom. Maar het is wel voor het eerst dat jullie eigenlijk... Eh, dat ik hier ben, dat jullie in een toch vrij moeilijk pakket zitten. Mag je dat zo zeggen? Nee, ook dat is niet waar. Wij zaten vorig jaar ook al in een moeilijk pakket... omdat er al een miljard bezuinigd is op ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn 56 miljoen kwijtgeraakt en hebben vorig jaar gereorganiseerd. 70 FTE uh, is helaas uh, verdwenen. Ja. Uh, dat betekent overigens wel, als ik dat even snel uitreken... dat er nog 280 FTE's over zijn. Ja, en dat hebben we ook hard nodig. Dat dan... is nogal wat. Dat is helemaal niet zoveel. Als je er bedenkt dat wij 180 miljoen per jaar investeren in ontwikkelingslanden... dan wil je dat dat effectief en efficiënt gebeurt. En dat moet je uh, doen met vakkundige mensen. Ja. Anders gooi je echt geld over de balk. En dat zou het stomste zijn wat je kunt doen. Laten we het eens hebben over effectief en efficiënt. Wat natuurlijk toch twee uh, sleutelwoorden uh, zouden moeten zijn... voor ja. een organisatie als de Uwe. U gebruikt ze zelf ook. Ja. Gisteren uh, heeft u ook naar buiten afgekeken naar mevrouw Fresco, de hoogleraar Duurzame Ontwikkeling. Die zei het is dus helemaal niet efficiënt. Nou ja, wat mij vooral opviel is dat mevrouw Fresco niet weet dat er meer dan 40 landen profiteren van uh, het kanaal voor private sector ontwikkeling en ontwikkelingslanden. Zij dacht dat de gehalveerde partnerlijst van nog maar 15 landen daarvoor geldt. Dat is u moet niet... u even uitleggen hoor. Want heel veel luisteraars begrijpen nu niet meer waar u het over heeft. Nou ja, haar verwijt is dat uh, de sector ontwikkelingssamenwerking te weinig bezig is om mensen zelf in staat te helpen zichzelf te helpen. Ja. Om bedrijvigheid te plekken te creëren. Dat is nou juist een van de nieuwe speerpunten. Ook van deze staatssecretaris. Een speerpunt dat op het spel staat, zodra er nog meer dan een miljard bezuinigd wordt. Ja. Even heel kort, de boodschap van haar was. Geld geven is eigenlijk, hebben we de afgelopen decennia kunnen zien, niet effectief. Zij leeft in een tijd dat uh, het idee bestond dat waterputten slaan... en schooltjes bouwen ontwikkelingssamenwerking is. We zijn al veel en veel verder dan dat. Oxamnovib is een organisatie die juist investeert in mensen zelf. Ja, dat zijn ze ook, hè? investeren in kwaliteiten van mensen, in talenten... Dat is precies uh, wat er gebeurt. Kijk Aha. naar een onderwijsevaluatie uh, door de inspectieontwikkelingssamenwerking. Uh, 40 miljoen kinderen is, zijn door Nederland aan een goed onderwijs uh, geholpen. Een positieve evaluatie. Waarom hoor ik haar en de critici daar niet over? Men kent die evaluatie waarschijnlijk niet eens. Nee. Nee. Ik zie dat u de stellingen uh, betrokken heeft... Dat heb ik zeker, ja. ja. En met alle plezier, want uh, ik ben gepassioneerd hierover... en het betreurt mij dat er te gemakkelijke oordelen worden geveld... over dit hele belangrijke onderwerp. Heel goed. Nou, ik snuffel graag nog even in uw stellingen door. Graag. Vindt u het goed? Blijf ik nog even bij u? Ja, Oké. Okay. Je hoort het, Lara. Ik ben nog steeds welkom. Kijk eens aan. Nou, je hebt het weer goed gemaakt. Mark Roppenvisser, later meer over het ontwikkelings... de ontwikkelingsgelden... en de bezuinigingen daarop. Gaan we het tien voor half acht hebben over UPS en TNT Express. Amerikaanse pakjesbezorger wil TNT Express graag hebben. En gaat die ook overnemen. Meld althans Financial Times en het Amerikaanse persbureau Bloomberg. even even André Meijnenma. André, kunnen we ervan uitgaan dat het inderdaad zover is? Ja, want een minuutje of tien geleden kwam het persbericht dan binnen van UPS en TNT samen. Die aankondigen dat zij een overeenkomst hebben bereikt als twee bedrijven. Dat uh, UPS TNT overneemt voor 9,50 euro per aandeel. Waarmee de overnamesom uitkomt op 5,2 miljard. Ja. Dat is ongeveer een, uh, 50 centjes hoger. 50 eurocent hoger dan het bod dat uh, aanvankelijk op tafel lag. Ergens half februari. Toen UPS... wilde ze nog niet hè? Nee, nee toen heeft de UPS uh, TNT gezegd het is te weinig. Het is te min. Uh, er moet meer op tafel komen als jullie ons willen hebben. Nou, dan begint een soort rituele dans uh, met uh, duwen en trekken aan zo'n prijs. Uh, en dus heeft UPC nou, daar iets bovenop gelegd en nu gezegd... Uh, 5,2 miljard bieden wij voor het bedrijf. En TNT heeft dus gezegd met instemming van de Raad van Bestuur... en de Raad voor Commissarissen akkoord. Ja, Nou begrijpen wij dat UPS uh, TNT al heel lang wil hebben. Uh, waarom eigenlijk? Waarom willen ze TNT Express zo graag? Nou, UPS is natuurlijk een Amerikaans bedrijf, groot in de Verenigde Staten en met alle lijntjes vanuit de Verenigde Staten naar elders in de wereld. TNT is een groot Europees bedrijf, een grote speler hier op deze markt, eh, met alle lijntjes naar het buitenland. Nou, die twee samen komen eh, aardig bij elkaar. De een met een hele grote Europese markt en verankering, de ander met een grote Amerikaanse markt en verankering. En dus kun je met z'n tweetjes heel erg groot worden. heb je het over uh, voordelen, toe, kostenvoordelen, synergievoordelen, uh, verstand van zaken wanneer het gaat om logistiek. Uh, het enige wat je natuurlijk nog wel krijgt is dat als twee bedrijven bij elkaar komen. Ik bedoel, UPS is niet helemaal onbekend bij ons. Uh, die hebben bijvoorbeeld een groot knooppunt op het uh, vliegveld van Frankfurt. waar al die lijntjes voor Europa samenkomen. TNT heeft hetzelfde in Luik. Daar werken meer dan 2000 mensen. Ja, dat wordt natuurlijk een beetje erg krap en dicht bij elkaar. frankfurt luik, uh, dat ligt te dicht bij elkaar. Dus daar moet iets gaan gebeuren. Dat kan De Dat kan, ook... dat kan hè? Dus wellicht... worden er mensen ontslagen misschien. En wellicht misschien dat er zo'n knoop in dicht gaat. Ja. Ja. Ja. En waar de bonden al bevreesd worden... dat het luik wellicht een slachtoffer zou kunnen zijn in deze overname. Ja, en meer in het straatbeeld. Want je zegt dat al die zijn beide verankerd. Um, wij zien hier ook die donkerbruine busjes rijden. Maar vooral dat oranje van TNT kleurt hier natuurlijk de straten. Zal dat zo blijven of wordt alles... UPS. Nee, ik denk. TNT is natuurlijk een, een sterk merk. Hoewel aan de andere kant zou je denken, als twee bedrijven samengaan, dan is het altijd natuurlijk belangrijk dat je één uitstraling hebt ja. één smol naar buiten in plaats van de, verschillende gezichten. Ja, tot nu toe was het altijd het verhaal, ook in, in februari, toen de eerste uh, avance, de eerste toenadering was, uh, dat het hoofdkantoor van TNT ook in Hoofddorp zou blijven. Dus daar is allemaal niks aan veranderen. TNT was sterk en goed, en noem maar op. Uh, maar je weet ook nooit wat over vijf of tien jaar gaat gebeuren. Nee, precies. Krijgen we de topmannen nog te spreken, André? Om tien uur is er een persconferentie. Dan geven oh. de topmannen een uh, tekst en uitleg. Dat kan eerder. Dat gaan we doen. André, maar, dankjewel. Goed, het is acht minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Naar Frankrijk dan een nieuwe fase, vandaag namelijk in de verkiezingscampagne daar om het Franse presidentschap. De lijst van kandidaten is nu officieel bekend. Het zijn er in totaal tien, met als bekendste natuurlijk de huidige president Nicolas Sarkozy en zijn directeur en vrivaal, de socialist François Hollande. Korrespondent Ron Linker, Ron, waar gaat de Fransman nou merken dat de verkiezingscampagne nu echt begonnen is? Ja, ze zullen vanaf nu allerlei kandidaten op televisie gaan zien of op de radio horen... die ze misschien wel helemaal niet gekend hebben tot nu toe. Want om ervoor te zorgen dat iedere kandidaat een eerlijke kans krijgt... heeft de regering bepaald dat Franse media vanaf vandaag tot aan de verkiezingen... evenveel zendtijd moeten besteden aan alle kandidaten. Of er nou een grote kanshebber is of een splinterkandidaat. En dat betekent dus dat er ook een nieuwe fase begint op de redacties. Frans Venkatre is een van de nieuwszenders die zich vanaf vandaag moet gaan houden aan de regels. Evenveel zendtijd voor iedere kandidaat onderacht de opiniepeilingen. A partir du moment où euh, les noms définitifs des candidats sont validés par la Constitutionnelle, il y a un principe à ce moment-là d'égalité. De perfecte gelijkheid tussen de kandidaten, zegt François Picard... een van de presentatoren van François Picard. En dat betekent tot op de seconde. Functionarissen van de Franse overheid houden met de stopwatch in de hand... bij hoeveel zendtijd gewijd wordt aan welke kandidaat. Van de normaal gesproken kansloze kandidaat tot aan de president. Dat betekent dat tijd Nicolas Sarkozy A Jacques Cheminade, een kandidaat die 0,28% van de de laatste keer... en die is een beetje... We weten niet of hij extreem links of extreem is Hij heeft een beetje farfelu. Zenders als Frans Venkat moeten vanaf vandaag evenveel zendtijd geven... aan bijvoorbeeld Jacques Cheminade... van wie niet eens duidelijk is of hij nou extreem-links is of extreem-rechts. In ieder geval haalt hij volgens de peilingen... een score van 0,28% van de stemmen. En als de Franse zenders zich er niet aan houden, krijgen ze een boete. Wat vindt u dan nou zelf van? A titre personnel, moi, je pense que c'est un moindre mal, parce que on voit ce que donne aujourd'hui la campagne aux États-Unis, où c'est open bar. steunt dus de Franse regels en hij vergelijkt het met de Amerikaanse verkiezingen. Daar kan de kandidaat met het meeste geld zendtijd kopen. Hetgeen afbreuk doet aan de democratie. Maar goed, we zijn hier niet in de Verenigde Staten. En geen enkel land in Europa heeft zulke strenge regels als Frankrijk. Waarom is het hier nodig? De Franse bevolking staat achter dit soort regels, zegt Picard. Hoewel iedereen inziet dat het af en toe wat rare gevolgen heeft. In Frankrijk zijn er namelijk in het verleden nogal wat schandalen geweest... rond de campagnefinanciering van kandidaten. En deze regels moeten ervoor zorgen dat alles eerlijk verloopt. Ron, maar dat vraagt toch nog even om wat uitleg. Want uh, stel dat we dat hier zouden hebben, deze regels... dat zouden we helemaal niet redden. Dat kan helemaal niet. Dat iedereen dezelfde tijd uh. geven. En waarom niet? Nou ja, dan moet je dat allemaal op de seconde... we hebben toch live gesprekken? Dat gaat toch niet? Ja, nou, dan moet je het bijhouden inderdaad. Dus aan het einde van de week gaan de redacties uh, een lijst overdragen... met van we hebben deze kandidaat zoveel zendtijd gegeven... die kandidaat zoveel zendtijd. En dan krijgen ze te horen dat ze bijvoorbeeld de week erop... Uh, dat moeten compenseren. Dus ja, ja. dan moet die kleine kandidaat weer aan het woord komen. En zo doen de redacties dat hier in Frankrijk. Hm. Maar zou het dan kunnen dat je één vraag niet kan stellen... omdat om die ene kandidaat al te veel tijd heeft gehad? Dat is toch, dat, dat is toch heel typisch? Ja. Ja, ja, dat is heel typisch. Maar het is typisch Frans, denk ik. Uh, mm. Wat hier wel eens is gebeurd, is dat ze een kandidaat moesten uitnodigen mm. omdat ze de, de beste man aan het woord moesten laten volgens de regels. Maar de kandidaat weigerde. Had geen zin om s ochtends vroeg naar de radio te komen. <laughs> en dus hebben ze hem een brief laten ondertekenen uh, van het ligt niet aan de radiozender oh, okay. dat ik niet genoeg aan het woord ben geweest. <laughs> dat soort situaties krijg je. <laughs> het is een beetje koopwachtig. maar goed. Zeg, uh, uh, iedereen komt dus evenveel aan het woord nu. Uh, betekent dat natuurlijk ook dat die onbekende kandidaten, en dat zijn denk ik, uh, een, een flinke aantal, uh, dat die bekender ja. gaan worden. Gaat dat verschuivingen in de peilingen opleveren? Nou ja, niemand verwacht hier grote aardverschuivingen. Hoewel je dat natuurlijk altijd even moet afwachten. Hollande gaat aan kop, Sarkozy loopt in op hem. Maar de afgelopen week zagen we hier bijvoorbeeld... Uh, dat al die grote kandidaten nog even op de valrijp, valreep uh, uitgebreide televisieavonden hadden. Sarkozy, Hollande, allemaal waren ze urenlang aan het woord op de Franse televisie. Dat is, als het allemaal goed is, vanaf vandaag een stuk minder. En ja, uh, verrassingen zijn er natuurlijk bij iedere verkiezingsronde. Uh, de verkiezingen van 2007 kwam ineens François Bayrou op... Als derde kandidaat hield ook niemand rekening mee. Het heeft ongetwijfeld geprofiteerd van dat gelijkheidsprincipe. Dus misschien krijgen we verrassingen. In ieder geval begint de campagne vanaf nu pas echt voor de kleine kandidaat. En die peilingen, zijn die betrouwbaar in Frankrijk? Uh, nou ja, er zijn verschillende problemen mee. Uh, er zijn complotdenkers hier die zeggen uh, ja, dat opiniepeilers graag melden wat hun opdrachtgevers willen zien. En ja, wie is de grootste opdrachtgever? Dat is de Franse overheid. Dus zeggen die complotdenkers, Sarkozy heeft de peilingen in zijn zak. Uh, ander probleem is uh, extreem rechts, het Front national Peilingsbureaus geven uh, altijd aan dat het lastig is voor mensen om toe te geven dat ze Front National stemmen. Dus daar hielden opiniepeilers tot nu toe rekening mee. Ze een extra foutmarge in, maar daar zijn ze dit jaar mee gestopt. Dus niemand weet precies hoeveel stemmen Marine Le Pen straks krijgt. En iedereen kijkt dus een beetje met argus ogen naar de opiniepeilingen hier. Ron Linker vanuit Parijs. Dank je, Ron. Hivert. Opstaan. Oh, uh, Doe ze maar eerst. Hmm. Oh, waarom moet ik altijd als eerst? Ja, gewoon omdat ik nog slaap.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 Monsterboard.nl Ga voor beter. Radio 1. Het NOS-journaal. UPS neemt TNT Express over en justitie betaalt 1,4 miljoen aan kroongetuigen La S. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt TNT Express over. UPS betaalt ruim 5 miljard euro voor TNT Express. En de prijs van een aandeel wordt 9,50 euro. UPS en TNT praten al langer over een overname. Eind februari zei TNT-directeur Bot daar het volgende over. We hebben een heel initieel niet bindend voorlopig voorstel gehad. Dat hebben we natuurlijk goed afgewoken. Dat is verworpen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we nog in discussie zijn. Maar met dat alles blijft het oog van mij, van al onze personeelsleden... en iedereen die hier werkzaam is op onze zelfstandige strategie... waar we heel veel mooie dingen mee kunnen gaan doen. Dat was dus eind februari en nu is het dus zover. Het winstgevende pakketbedrijf TNT Express is vorig jaar afgesplitst... van de postactiviteit van het voormalige TNT. En UPS is de grootste pakjesbezorger ter wereld... en wil de TNT dus al langer inlijven. De kroongetuige in het liquidatieproces, Peter La S... krijgt 1,4 miljoen van het Openbaar Ministerie voor zijn verklaringen. Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. Het was al bekend dat hij in ruil voor strafvermindering... en toegang tot het getuigenbeschermingsprogramma zou gaan praten. Maar nieuw is dat het OM hem ook ruim een miljoen betaalt. Verslaggever Jeroen Vollars. Uit stukken die in handen zijn van de NOS... blijkt dat TP-221, zoals de getuige in code wordt genoemd... in ruil voor zijn verklaringen 1,4 miljoen euro is toegezegd. Vandaag gaat het proces in de bunker in Amsterdam als dorp verder. Advocaten Janssen van verdachte Jesse R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 Toch nu echt het openbaar ministerie wel eens moet gaan uitleggen hoe, dat, hoe het kan ze dat toen gezegd hebben. Terwijl nu blijkt dat het wel degelijk zo is. En advocaat Korver van PTLAS zegt dat er door het openbaar, openbaar worden van deze informatie een zorgwekkende en gevaarzettende situatie is ontstaan. Hij heeft autoriteiten verzocht om passende maatregelen te nemen. Het vrije Syrische leger, dat vecht tegen het leger van president Assad... maakt zich schuldig aan kidnapping, marteling en executies. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch verklaard tegenover de NOS. In een open brief, die vandaag in de New York Times verschijnt... roept de organisatie de Syrische oppositie op de mensenrechten schendingen onmiddellijk te stoppen. Het is heel En we weten niet de we do know is that het has been happening. En wat we are calling on the uh, Syrian National Council and the Vyrian Army to do, is to condemn these uh, acts uh, of vi to condemn these violations. Hooggetuigen in Nabaskes meldde dat afgelopen nacht opnieuw hevige gevechten zijn uitgebroken tussen het regeringsleger en de opstandelingen.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 En in de race voor het republikeinse presidentkandidaatschap... heeft Mitt Romney de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen. Met meer dan de helft van de stemmen geteld... krijgt de oud gouverneur van Massachusetts... ruim 80 van de stemmen op het eiland. En Romney hoopt door zijn overwinning in Puerto Rico... Uh, weer iets verder uit te lopen op zijn tegenstanders. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vooral in het midden en zuiden van het land komen momenteel mistbanken voor. Plaatselijk is er ook sprake van dichte mist en daarbij is het zicht minder dan 200 meter. Verder is het op de meeste plaatsen nu helder en koud. Aan zee en in Limburg ligt de temperatuur rond 4 graden. In de rest van het land is er sprake van een lichte vorst. In de loop van de ochtend lost de mist op en tijdelijk kan er nog wat laaghangende bewolking voorkomen. Maar later wordt het op de meeste plaatsen vrij zonnig. Vanmiddag blijft het overwegend zonnig, al ontstaan er ook wel een paar stapelwolkjes. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 9 graden op de warren tot 11 in het binnenland. De wind, die is vandaag zwak tot matig, komt uit het westen tot het noordwesten. Nou, vanavond en vannacht dan wordt het overal weer helder en koelt het weer flink af, met in het binnenland een graadje vorst. Er is opnieuw kans op mist. Morgen, dinsdag, begint de dag hier en daar met mist in lagen en bewolking. Maar overdag wordt het overal zonnig en komen de maxima tussen 10 en 14 graden uit. ANWB Verkeersinformatie. U hoorde het zojuist. In het midden en het zuiden van het land komen mistbanken voor. De meeste file staan rond Utrecht en Arnhem. Vanwege de mist is een aantal spitstroken dicht, bijvoorbeeld op de A50. Maar ook op de A1. Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Twello en Knopend Beekbergen staat daarom 4 kilometer file. Er was een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. De 11 kilometer file tussen Zevenhuizen en Bodegraven op dit moment. Een ander ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Knopend Broek en Maarsbergen staat nu 8 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem richting Os staat tussen Renkum en Knopend Valburg 7 kilometer file. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen... tussen Knopend Neerbos en Knopend Ewijk 6 kilometer.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 Kun je nog verder gaan dan service aan huis? vroegen wij ons af bij Carglass. Het antwoord is ja. Service op het werk. En dat doen we met bijzonder veel plezier tot aan elke bedrijfsvoordeur van Nederland. Van de Zuidas in Amsterdam tot aan de high-tech campus in Eindhoven. Terwijl u gewoon doet wat u moet doen, doen wij dat ook: uw autoruitschade oplossen. Zonder dat het u tijd kost. U blij, de baas blij. Net wat meer doen, dat doen we graag bij Carglass. Carglass Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. In het Katshuis begint vandaag week drie van de onderhandelingen. En het is de eerste werkweek van Diederik Samsom als nieuwe leider van de PvdA. Afgelopen vrijdag kozen de leden hem. En zaterdag werd hij met heel veel applaus door de PvdA-congres verwelkomd. Ik breng in uh, stemming het voorstel om Diederik Samson te benoemen... als politiek leider voor de Partij van de Op 20 februari trad Job Cohen terug als partijleider. Het afscheid was zoals hij zelf is. Groots, waardig, soeverein. Job, ik heb diepe bewondering voor die klasse. En ik ben je intens dankbaar voor wat je voor de partij hebt gedaan. En ik wens je, Diederik, ontzettend veel succes. En ik heb er het volste vertrouwen in dat je straks die Rutte met dat onverstandige... en soms ronduit onfatsoenlijke beleid, dat je die het vuur na aan de schenen legt. Niet al te lang, niet al te lang, want dan moet die wegwezen. Dat is waar ik voor ga strijden. En als u nou dezelfde energie voelt als ik... En als u ook gelooft dat we samen meer kunnen bereiken, als u met mij deze strijd wil aangaan, dan ben ik vol vertrouwen dat wij een stem gaan geven aan de meerderheid van de mensen in Nederland die wil dat het anders gaat en die weet dat het anders kan. En dan ben ik vol vertrouwen dat de Partij van de Arbeid binnenkort de grootste partij van Nederland zal zijn. Ik dank u wel. En dat applaus op het PvdA-congres ging nog wel even door. In Den Haag politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, PvdA aan de slag met nieuw elan, een nieuwe leider. Moeten zich andere partijen nu zorgen maken? Ja, dat denk ik wel. Uh, om te beginnen het kabinet. De nieuwe leider heeft premier Rutte als tegenstander nummer 1 gebombardeerd. En mocht Samsung waar gaan maken wat hij zegt... namelijk keiharde oppositie voeren tegen het in zijn ogen verschrikkelijke kabinet... ja, dan moet Rutte en zijn mensen, die moeten dan echt wel aan de bak. Toch hoor je ook dagenluiden geluid... Of net regeringskamp dat zij stevige oppositie wel zien zitten, want een harde aanval kan in die ogen juist goed zijn voor het kabinet, omdat dat dan mogelijkheden biedt uh, om helder een regeringsverhaal te vertellen. Nou, of dat ook zo uitpakt vind ik nu moeilijk om in te schatten. Maar het is niet alleen het kabinets of regeringskamp uh, die uh, wel wat te vrezen hebben, ook oppositiepartijen, de SP die het goed doet in de peilingen, wordt die leeg gegeten als Samsom een goede en daadkrachtige linkse leider blijkt te zijn. En hetzelfde geldt voor GroenLinks links, want dat is Samsung allebei groen en links. Dus heel wat ogen zowel binnen als buiten de PvdA... zijn gericht op Diederik Samson, hoe hij het doet. En als hij het goed doet, zijn er inderdaad partijen die wat te vrezen hebben. Oké, okay, nou even terug naar de Katshuis-onderhandelaars. Want ik kan mij voorstellen dat die wel wat anders aan hun hoofd hebben... dan denken aan de nieuwe leider van de PvdA. de uh, bezuinigingen, maar ook reuring en onrust in de eigen partij. Want ze zijn nu echt alle drie aan de beurt geweest. He? Ja, dat klopt. Alle onderhandelende partijen hebben er last van. Vorige week begonnen we met een VVD-senator... die in een boek uh, scherp uithaalt naar de PVV. Daarna kwam CDA-voorzitter Peter om ongelukkig in het nieuws. En afgelopen weekend was het de beurt aan de PVV. Kamerlid Hero Brinkman heeft kritiek op het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen. En ook is hij tevreden over de alleenmacht van Wilders. Dus stelde hij voor om de volgende keer een lijsttrekkersverkiezing te houden. Alla de PVDA eigenlijk zo'n beetje. Nou, tot nu toe wordt er niet gereageerd door Wilders of andere leden op de uitlatingen van Brinkman. Maar er zal heus in de PVV-fractievergadering van morgen nog een stevig woordje over gesproken worden. Ja. In al de drie de partijen gemor? Komt dat, uh, Marcel, omdat ze de deuren van het katshuis zo dicht houden? Dat denk ik wel. Um, het zijn natuurlijk verschillende gevallen... en er zijn natuurlijk verschillende redenen aan te wijzen. Maar ik kan me voorstellen dat critici van alle drie de partijen het vervelend vinden. Dat ze niet betrokken zijn bij wat er aan tafel gebeurt. Ze moeten aan het einde maar slikken of stikken en accepteren. En dat vinden ze niet uh, heel erg makkelijk. Dan krijg je gemor en dan krijg je gedonden. Toch kan het nog wel een paar weken duren... voordat ze helemaal te horen krijgen hoe het ervoor staat. Want... Ik denk niet dat de onderhandelaars er binnen een paar dagen uit zijn. Nee, er liggen nogal wat uh, gevoelige punten, zullen we maar zeggen... op die onderhandelingstafel, zoals ontwikkelingssamenwerking. Mark-Robin Visser is vanochtend op bezoek... bij verschillende ontwikkelingsorganisaties. Heb jij al nieuws voor ze? Nee, okay. ik zal er maar niet omheen draaien. Nee. Want ik zei het al, wat daar uh, gebeurt... in die tafel dat is nog steeds onduidelijk, het zit potdicht. Je kunt er vanuit gaan, en dat hoor ik ook al van mensen... dat daar wel over gesproken is... maar definitieve beslissingen zijn er nog niet genomen. Het is wel uh, vaak gezegd ook... Alles hangt met alles samen. Maar duidelijk is wel dat het een pittig onderhandelingsonderwerp is. De PVV heeft geëist dat er bezuinigd moet worden. Wil liefst 4 miljard weghalen bij ontwikkelingssamenwerking. Dat is zo'n beetje het hele budget. En het CDA wil het liefst uh, het zo laten zoals het nu is. Ja, dan is het niet ongebruikelijk dat er aan het eind van het liedje... ergens in het midden wordt uitgekomen. Maar wat het gevolg precies en concreet is voor de ontwikkelingssamenwerking... daar is het helaas nog te vroeg voor. Nou, Marco en Visser, ga er maar aan staan. Je bent bij Oxfam Nobevip om te beginnen. Um, zit zitten ze daar nou heel stilletjes in een hoekje te wachten... tot die deuren van het Kaatshuis opengaan? Nee, nou, dat, dat was het beeld wat ik aanvankelijk ook had... dat ze stilletjes zaten te wachten. Maar dat is in ieder geval niet zo. Maar ik kan wel zeggen dat Tom van der Lee... de directeur van uh, oxfam Novib op zijn zacht gezegd... not amused is. En zojuist ook tegen mij zei... waar waren jullie vorig jaar toen er ook al flink bezuinigd werd? Inderdaad, ja. Daar hadden we het inderdaad over. Want uh, er is al uh, meer dan een miljard uh, bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. En bovendien stilletjes zitten. We zijn uh, volgens mij een uur nadat het planbureau met de cijfers kwam... gestart met de campagne, je krijgt wat je geeft... om te laten merken dat uh, de hele ontwikkelingssector uh, niet over zich heen laat lopen. Nee. U bent eigenlijk, volgens mij, u zit toch niet in een lastig pakket. U vecht tegen een bierkaai. Maar hoe zei u dat nou? Van het makkelijke oordelen. De bierkaai van het makkelijke oordelen. Ja, er worden hele makkelijke oordelen uitgesproken... over een heel erg belangrijk uh, ja, werkterrein... waar vele miljoenen mensen elders op de wereld... echt dagelijks uh, wat aan hebben. Maar die zitten niet hier in Nederland. Die kunnen zich niet laten horen. En dan is het heel makkelijk om wederom... de financiële crisis over, op de, over de rug van de allerarmsten af te wentelen. Dat hebben we al gedaan in Nederland... Uh, in de tijd dat het economische uh, krimp was. Dat hebben we met dit kabinet gedaan door een miljard te bezuinigen. Nu zitten we weer in een economische krimp. Dus het budget daalt automatisch al. En daarbovenop nog weer meer geld weghalen, nou, dat is uh, ongehoord. Het zou niet moeten en het is ook iets schadelijk voor de belangen van Nederland zelf. Wij zijn een, altijd al uh, als land een uh, natie geweest die vrijhandel combineert met vrijgevigheid, die geïnvesteerd heeft in landen waar het nu goed mee gaat. Neem Brazilië, daar gebeuren belangrijke dingen en Nederland heeft dat mogelijk gemaakt en daar kunnen we van profiteren nu. Hartelijk dank. Tom van der Lee, directeur van Oxfam-Novip. Uh, ik ga nog een rondje Den Haag doen. Jullie horen nog van me. Nou, luisteren of ze overal zo strijdvaardig zijn. Mark en Robin Visser over de bezuinigingen, de hulporganisaties. Het is kwart voor acht. We gaan gauw door naar de sport, naar Tom van het Hek. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Nou, speelronde 26 van de Nederlandse ja. eredivisie. Wij moeten toch zo langzaamaan concluderen... dat het echt onvoorspelbaar is geworden wie landskampioen wordt, hè? Ja, het leek een heel ouderwets uh, uit een lang verleden. Want Ajax, Feyenoord en PSV wonnen weer is gewoon bovenaan... ...zoals het vroeger altijd ging. En uh, nu liet AZ ineens de punten liggen. Niet zo verwonderlijk prachtig programma. Overal in meedoen en overal in willen winnen. Ik hou erg van uh, de instelling van AZ en coach Gert-Jan Verbeek. Maar ergens houdt het ook een keer op. En dat was gistermiddag tegen NAC thuis. Ze mocht eigenlijk nog blij zijn dat het 0-0 bleef. Want NAC kreeg een aantal fantastische kansen. En daardoor kroop het nog weer verder in elkaar. Uh, Ajax ineens nu tweede tegen het tandenloze ADO gewoon gewonnen. En PSV, uh, uh, als je het hebt over moet de concurrentie weer vrezen... Van wegen een nieuwe leider. Nou, daar lijkt het wel op. 5-1 tegen Herenvee, maar vooral de manier waarop. De vrijheid waarmee ze speelde, prachtige doelpunten, ook in één keer weer kandidaat. En Feyenoord eh, onverzettelijk, eh, goed spelend en veel beter dan Twente. En bij Feyenoord zullen ze zich nog wel eens achter de oren krabben over eh, een aantal andere wedstrijden mm -hmm. waar die ze punten hebben laten liggen. Maar dat kunnen alle teams zich wel in herinnering halen. 26 rondes gehad. Twente gaat inhalen van de week, als die ook nog gewoon winnen bij de Graafschap aan, aan de woensdag. Maar ja, ze hebben wel drie keer op rij verloren. Maar goed, het gaat om nog even vanuit dat ze die winnen, dan kruipen zij er ook weer naartoe. Komend weekend Ajax-PSV is ineens een keer weer een hele ouderwetse kraker die heel uh, belangrijk kan worden. Maar goed, uh, uh, elke voorspelling is uh, zinloos op dit moment. We constateren maar gewoon 26 rondes gehad. Heerenveen kunnen we wel een kruisje doorhalen hoor, na de ja. vijf 1 van gisteren. Maar die andere vijf, die doen allemaal nog mee voor de landstitel. Jij ja, geeft PSV niet op, maar ik moet toch even, even Ajax noemen, uh, Tom, want uh, Frank de Boer, uh, rustig, een beetje je stilzwijgende serie neerzetten en dan zei je zomaar bijna een kop ja, je staat zomaar bijna aan kop. Ajax heeft een grote serie neergezet, wel tegen een reeks tegenstanders waar het ook wel moest. Het gaat nu allemaal weer wat echter en serieuzer worden. Ajax heeft het grootste probleem, bij in zijn inziens, met een, een relatief zwakke, uh, ook fysiek uh, niet sterke aanval. Maar goed, daar weten ze elke keer toch nog omheen te zeilen met de kwaliteiten die daarachter zitten. En Ajax-PSV, ja, zondag, uh, dat wordt een, een, een echte wedstrijd. De winnaar daarvan, die kan toch heel erg, uh, uh, ja, feestelijk gaan kijken naar uh, de weken daarna. Maar, uh, ja, PSV is toch ook gewoon nog steeds heel sterk. Maar Ajax doet zeker weer, en dat is zeer verrassend... na alles wat er gebeurt dit seizoen... volledig mee voor het landskampioenschap. Begint er eigenlijk aan de, de uiteinden van de ranglijst... de andere uiteinden al duidelijkheid te uh, ontstaan in de competitie? Nou ja, daar won Excelsior weer, is zoals ze dat eens in de zoveel tijd doen. De graafschap blijft daar ook maar verliezen. Dus uh, daar blijft het heel uh, spannend, ook tussen wie er de rechtstreeks degradeert. Het, het andere van die twee zal sowieso de na-competitie gaan spelen... want dat gat is te groot. De opmars van VVV lijkt een beetje gestuurd de andere ploegen halen weer punten. Dus ook zij lijken richting de nacompetitie te gaan. Maar dat gatje, gat is nog altijd maar drie punten. Dus ach, daar kan ook nog wel van alles gebeuren. Maar Excelsior en de graafschap, dat is ook een strijd op leven en dood daaronder in. Tom van je dankjewel. Volgende week, we zijn razend benieuwd naar het weekend van de competitie. Daar <laughs> we hebben we weer een heel ander gesprek. Toe, de hele week Ja, gaan we doen. Da. De nabestaanden deden in september aangifte tegen Jorge Zorgieta. Maar nu is duidelijk dat hij niet wordt vervolgd... voor de verdwijning van Argentijnse politieke gevangenen. We praten daar zo dadelijk over met een van de nabestaanden. Eerste verkeersinformatie, Erwin de Hart, vertel. Ja, in het midden en het zuiden van het land komen nog steeds mistbanken voor. En verder was er een ongeluk met lichte blikschade... tot gevolg op de A12 Den Haag richting Utrecht. Maar ook een hele lange file tussen Zevenhuis en Bodegraven, staat dat 11 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoop het Gouwen staat nu 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De vader van prinses Maxima, Jorge Zorregieta, wordt niet vervolgd... voor de verdwijning van Argentijnse politieke gevangenen. Het landelijk pakket heeft in de aangifte onvoldoende aanwijzingen gevonden... voor de verdenking dat Zorregieta betrokken is bij de verdwijningen. De aangifte levert geen verdenking of aanwijzingen op... voor de persoonlijke betrokkenheid van de heer Zorregieta... bij de gedwongen verdwijningen. Daarnaast ook niet dat hij leiding heeft gegeven aan uh, anderen... die betrokken zijn geweest bij uh, gedwongen verdwijningen... En dan als derde uh, dat hij ook geen informatie bewust heeft achtergehouden over verdwijningen. Informatie die uh, bijvoorbeeld niet al uh, publiekelijk bekend was. In 1977 verdween de vader van Alejandra Slutsky. Zij deed daarvan afgelopen herfst aangifte en is nu bij ons in de studio. Goedemorgen mevrouw Slutsky. Hallo. Wat is er eigenlijk gebeurd sinds uw aangifte? Sinds mijn aangifte... Um... Hier in Nederland is er allerlei discussie geweest en debat geweest. En uh, ik was aangenaam verrast bij het uh, merken dat mensen er toch veel meer over weten dan uh, tien jaar geleden. En in Argentinië is het uh, meer dan eens in de kranten geweest dat hij hier aangeklaagd werd. Hij heeft zijn repercussies gehad daar. En uh, is het kritische geluid in Argentinië versterkt naar de rol van individuen bij een in, in dictatuur. Ja. Nu die het Openbaar Ministerie in oktober vorig jaar, eh, vlak na die aangifte al, weten daar eigenlijk niet zoveel zin aan te hebben. Had u nog verwacht dat er, dat er toch vervolging zou worden ingesteld? Nou, um, ik had gehoopt dat het wel zou gebeuren. Ik had gehoopt dat gewoon, uh, ongeacht of je nou uh, gelin gelinkt bent aan een koningshuis of wat dan ook, als er genoeg aanweziging zijn, dat uh, onderzoek wordt gedaan... Mm -hmm. En uh, want we hebben het geval van het piloot gehad pas geleden. Een piloot uit Argentinië, die poch. Uh, poch waar uh, men, het OM en et cetera zich in alle bochten gevrongen heeft om hem toch in Argentinië te krijgen. En nu hebben ze niet eens onderzoek gedaan. Want ze hebben gekozen uh, om hem niet te vervolgen. Maar eigenlijk hebben ze gezegd, we doen geen onderzoek. Dat nee. is wat ze gezegd hebben. Ja. Ze hebben geen geen, geen, geen één actie ge gedaan, uitgevoerd om te onderzoeken. Nou is uitlevering natuurlijk wel wat anders dan vervolgen. Ja. Heeft u, want dat is wat het OM aangeeft... He? wij hebben in de aangifte onvoldoende aanwijzingen gevonden... voor een verdenking dat Sorokéder betrokken was bij verdwijningen. Heeft u die aanwijzingen wel? Nou ja, ja, vind ik van wel. De man is jarenlang, heeft promotie gemaakt als leidinggevende. En niet zomaar een chef, maar gewoon de hoogste leidinggevende van het ministerie. Waar mensen verdwijnen en heeft... Uh, trouw gezworen aan de, de militairen, heeft meegewerkt in het systeem... is mm. onderdeel geweest van het systeem van de organisatie die mensen ver, deed verdwijnen. Maar dat is misschien, zijn, zoals ik het zou kunnen stellen, circumstantial evidence. Heeft u concrete aanwijzingen dat hij daadwerkelijk bijvoorbeeld... Uh, opdracht heeft gegeven aan derden om ja. mensen op te pakken of te laten nou, verdwijnen? Ik ben geen detectieve. Wat ik weet is dat er uh, minstens drie mensen zijn geweest die bij hem zijn geweest... en gezegd hebben, luister, mijn dochter... Uh, mijn zoon is bij uh, is ontvoerd en hij was, zij was werkzaam bij u. Ja. En meneer Soriette is een aanvraag gaan doen bij de militairen... en vervolgens toen hij te horen kreeg van uh, bij moeien. ik weet niet wat hij te horen heeft mm. gekregen... maar in ieder geval heeft hij daarna niks meer gedaan... en heeft hij het gelaten voor wat het was. en Het waren wel zijn werknemers. Maar duidt dat dan op betrokkenheid of duidt dat op wegkijken? Uh, weet ik niet. In ieder geval heeft hij wel een, een leidinggevende rol in gehad... waar hij dus niks aan gedaan heeft. Mm. En uh, wat mij stoort is dat de OM gekozen heeft om zich in alle bochten... Um, je hebt wetten, we hebben hier uh, goede wetten. Maar het is aan de, aan de OM en aan de rechters vooral om te interpreteren... hoe toepas je die wet toe. Ja. En het OM heeft, als ik het antwoord lees, zich in alle bochten gevrongen... om je het zo te, te interpreteren doen. dat ze niet iets hoeven te doen. Nee, precies. En ze hebben dus ook niets gedaan. Nu weet u daar veel van. Er liggen ongetwijfeld dossiers over zorg Nee. Die zijn uit, er uit, niet? Uh, nee, waarschijnlijk ook wel. De, tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Die dossiers zijn er maar uit hun antwoord. Blijkt dat ze gewoon echt niks anders gedaan hebben dan onze brief gelezen. Ja. En gaat u ze, ze dan uh, meer informatie kunnen geven? Zelf ook kunnen geven? Dat u ze zelf voelt? Nou ja, uh, tot op zekere hoogte. Want ik ben geen detectief en ik woon nee. hier. Het is hun werk om te onderzoeken. Het, zij zijn degene die met de OM in Argentinië in contact zouden kunnen komen. Die dat hadden kunnen horen. Of andere mensen hadden kunnen horen over zijn rol. U heeft ook die middelen niet? Nee, ik ben een gewone uh, burger. <laughs> wat rest u nu nog? Wat, wat gaat u nu doen nu u dit te horen heeft gekregen? Uh, nou, wij gaan met, uh, met mijn Lisbeth Zegveld, onze advocaat? advocaat. Ja, van mij en van de uh, Maurik en uh, mijn dochter. We doen samen aangifte. Uh, overleggen hoe wij verder gaan. Er is een uh, artikel 12 waarin je dus vraagt om met O&M's nog uh, te, on te onderzoeken. Uh, je kunt ook niks doen, maar dat ligt niet zo voor de hand. Nee, u bent wel van plan om, uh, om hiermee door te gaan, om deze zaak door te zetten? Ja, omdat het, ik vind het onacceptabel dat mensen die. Uh, dat hij zomaar wegkomt. En, en het ruikt te veel naar, naar klasse justitie, als je zo kunt zeggen. Goed. Dank dat u naar de studio wilde komen. Alejandra, sluit u wel. Het NOS Radio 1-journal, Overzicht. Jongeren zonder diploma moeten verplicht tot hun 23ste naar school. Dat wil de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge. In het AD zegt hij in een brief aan minister van Bijsterveld van Onderwijs um, dat er een grote kansarme groep is en de jongeren lopen een groot risico om crimineel of zelfs. Ook werkloos te worden. Er is grof geschud nodig vanuit Den Haag, zegt de wethouder. 80 procent van de Rotterdamse voortijdig schoolverlaters is ouder dan 18. Een aantal Kamerleden is positief over het voorstel. De minister laat weten dat er juridische belemmeringen zijn, maar dat ze er geen kwaad in ziet naar mogelijkheden te kijken. De Syrische hoofdstad Damascus zijn gevechten uitgebroken tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Aan al Jazeera vertelde een bewoonster dat de politie een aantal straten heeft afgezet. Daarnaast was de straatverlichting afgelopen nacht uitgezet. En Al Jazeera houdt een live blog bij. Laten we meer erover trouwens in onze uitzending. De Limburgse zender L1 meldt dat staatssecretaris Bleker vandaag langskomt bij het bedrijf waar vogelgriep is vastgesteld. Bleker heeft een gesprek met de eigenaar van het getroffen bedrijf. In het bedrijf is afgelopen zondag begonnen, is men afgelopen zondag begonnen met het van ruim 40.000 dieren. Het lijkt net alsof hij tijdens een kerkdienst in slaap is gevallen. Shenouda Nouda III, de 88-jarige koptische paus, staat met een indringende foto op de voorpagina van trouw. Maar niets is minder waar. De paus overleed zaterdag. En gisteren bewezen tienduizenden christenen hem de laatste eer. Hij werd zittend opgebaard op de troon van Marcus. Volgens de Egyptische staatstelevisie is morgen de begrafenis. En binnen twee maanden zal er een opvolger gekozen worden. Tabak halen in België is weer lucratief, nu sigaretten en check in Nederland duurder worden. De Telegraaf ging voor cheque en benzine de grens over bij Barle, Barle Hertog. Waar de Brabantse tabakswinkels Sip kijken, draaien de Belgen nu over uren. Een Rotterdammer vertelt in de krant dat hij om de 14 dagen rijdt en dan zo'n 80 euro bespaart. Fabrikanten verhogen vanaf 1 april de prijzen met 20 cent per pakje sigaretten of check. Omroep Brabant kijkt vooruit op een reeks rechtszittingen over Easy Life. Justitie verdenkt het Helmondse beleggingskantoor ervan... om honderden beleggers te hebben opgelegd. Vandaag gaat het onder meer over het KPMG-onderzoek... naar de uitgaven van de directieleden. Op 26 april is de uitspraak. Op YouTube zijn verschillende filmpjes opgedoken van twee zoenende mannen... tijdens een toespraak van de conservatieve Rick Santorum in Amerika. Volgens velen waren de mannen geen homo... maar was hun actie gewoon een manier om te protesteren... tegen de conservatieve ideeën van Santorum. Filmpjes van hun actie zijn een hit op YouTube. Filmpjes zijn al honderdduizenden keren bekeken. En sommige zijn inmiddels verwijderd door YouTube. In de tussentijd worden er weer andere filmpjes... van het kusincident uh, geplaatst op YouTube. <lacht> nou. Zo dadelijk, tot zover trouwens het mediaoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur... het laatste nieuws over uh, de actie van UPS. Zij gaan TNT Express overnemen. Dat is uh, vanochtend bekendgemaakt, officieel bevestigd. Zo dadelijk het laatste nieuws over... Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, zou je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...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 Dit is Radio 1.